Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulp aan Gaza... via de tijdelijke pier die door Amerika is aangelegd. Aanleiding is diefstal van VN-hulpgoederen door Palestijnen... zegt een vn functionaris Zaterdag werd de lading gestolen van elf vrachtwagens, zegt hij. Voordat de hulp over de pier wordt hervat... moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen. Door de zware regenval in Buitenpost in Friesland hebben veel mensen schade, zegt de gemeente Achtkarspelen, waar het dorpje onder valt. Gistermiddag viel in korte tijd veel regen en hagel in de plaats, waardoor straten onderliepen. Op sommige plekken stond 30 centimeter water. 22 mensen werden geëvacueerd uit een ondergelopen woonzorgcentrum. Dankzij een grote schoonmaakactie konden ze s'avonds weer terug naar hun kamer. Ook in het noordwesten van Groningen liepen in meerdere dorpen de straten onder. Nieuw-Zeeland en Australië sturen vliegtuigen naar Nieuw-Caledonië om gestrande landgenoten op te halen. Sinds vorige week zijn er rellen in de Franse Overzeese eilandengroep. De luchthaven is dicht en veel toeristen zitten vast in hun resort. De lokale bevolking is boos over regels uit Parijs, waardoor meer Fransen stemrecht krijgen in Nieuw-Caledonië. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was gebotst. Bij het ongeluk in maart stortte de brug in en kwamen zes bouwvakkers om het leven. Een deel van de enorme brug lag op het schip en moest worden ontmanteld. Het containerschip gaat nu naar een haven voor reparaties. Het weer. Vanochtend breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt vanmiddag 20 tot 26 graden. In de namiddag in het zuiden veel regen en mogelijk ook onweer. Vanavond ook in het westen felle buien. Morgen af en toe zon, soms buien en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 These trembling hands, my faith tells me to. bergen met hun wonderen nachten, o oh, het oh, oh, is op mijn oren Zaan, zilveren klokjes horen, die al jubelen door het talvel en ten van overal. Een fietje met een wondere melodietje en een ander bergenliedje, al die prachtige heelal. Zilveren klokjes horen Jouw jubelen, moren, bal, de lente brengen overal Bietje met het wonderen melodietje en een ander een bietje Al die bracht van het heelal Oh, een jodeljongen Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje Wondere machten, o, oh, het is als mijn oren. Zaan zilveren kopjes horen, Wie al dieple door het bal de lente brengen over het liedje en het, liefde, het liedje. En het een ander het liedje, al die brand van het heelal. Soms zijn zee en nee. Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gaza krijgt voorlopig geen hulp van de VN over de tijdelijke pier die door de VS is aangelegd. Volgens een VN-functionaris zijn er door de Palestijnen hulpgoederen uit vrachtwagens gestolen... en moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen. Door zware regenval in Buitenpost in Friesland hebben veel mensen sinds gistermiddag schade, zegt de gemeente. Meerdere straten zijn overstroomd... Een KLM-toestel dat op weg was naar Glasgow, heeft gisteravond rechtsomkeerd gemaakt vanwege technische problemen. Het toestel maakte een voorzorgslanding op Schiphol. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend. Het weer: vanochtend op veel plaatsen zon. Het wordt vandaag maximaal 26 graden. In de namiddag in het zuiden veel regen en mogelijk onweer. En ook vanavond in het westen felle buien. Two. We'll